Het weer dan nog in het oosten en noordoosten nu en dan regen. In het zuidwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt een graad of tien. Vannacht opklaringen, het koelt dan af richting het vriespunt. Morgen soms zon en elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland op de a 10 ring amsterdam west richting Zaanstad... tussen Amsterdam slotermeer en Amsterdam slotervaart Nog tien minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de rijstrook dicht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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Het is koud En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje oor.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 nu zal het toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, we zijn er weer. Het tweede uur van Zantwoord lunch. En ik hoop dat het niet zo ijskoud wordt hier door de tweede uur. Want uh, het is hartstikke gezellig hier in de studio. En ook lekker warm. En waarom zou je dat doen, hè? Waarom zou je dat doen? In ieder geval, uh, dit is het uh, tweede uur van Zandvoort Lunch op de Zandvoortse radio. En dit tweede uur proberen we zometeen te bellen met het museum. En we hebben natuurlijk ook nog greten in de uitzending. Want uh, ja, we hebben natuurlijk over de nieuwe uitzending die er gaat plaatsvinden vanaf 3 mei. En dat uh, wordt de spirituele uitzending. Zandvoort Lunched. En uh, samen met Dolly. En uh, we hebben daar net uh, twee winnaars voor uh, uitgetrokken... die uh, gaan uh, die een, uh, ja, een, uh, een vraag mogen stellen hier live op de Ja, wil ik uitzending. wel even aan, aan toevoegen, Roy, als het mag. Tuurlijk. Uh, want uh, we hebben net met, uh, met Nelly gesproken... maar uh, ook Sandra was uitgekozen. Maar daar zitten we nog steeds op te wachten. Uh, ja, als we dan niets van er horen... Dan gaan we toch een ander even benaderen... Ja, dus, nee, Sandra, is, uh, neem contact op, zou ik zeggen. Dat is uh, belangrijk. Dus neem contact op uh, met de telefoonnummer Ik weet hem niet uit mijn hoofd. 023 57 303 93. En dat is onze CFM hotline. En dan krijg je mevrouw Tapierik aan de telefoon. Dus, uh, dit en, tweede uur... Uh, wat zei je? Die ken ik niet. Die ken ik niet. Nou, nou, nou, nou. Die kennen we niet. Die hoort u bijna elke dag op die Zandvoortse radio. <laughs> Al is het niet in een cultuurprogramma... al is het drie keer bij het luncht. Toch? Ja, ja, bijvoorbeeld. Nou, is het toch leuk, radio maken? Mensen moeten ook veel vaker zich met dat soort dingen bezig We, we kunnen altijd nog mensen gebruiken. Dus ja, ik vond lijkt Nelly het je ook leuk om radio te maken? Bel op 5730393. Ik, ik vond Nelly haar stem trouwens ook wel een leuke stem ja, maar om naar te luisteren. Ze, maar, ja, dat is waar. Ze heeft een mooie dus radio Nelly, als je stem. nog luistert... Ja. ...heeft uh, vorige week... Dan weet ik welke weg je af moet slaan op die rotonde. Ja, er ging weer de deur open, toch? Nou, misschien is het de deur van ZFM Radio. <laughs> ja. ja. Uh, vorige week, uh, of afgelopen week, was in de Ziggo Dome... het uh, concert van Treintje Oosterhuis. En uh, ja, dat was een heel mooi concert. Ik heb een beetje stukjes zitten kijken op internet. Helaas was ik er niet bij natuurlijk. Maar, maar één liedje blijf ik toch altijd in mijn hart sluiten... En ik ben op dat moment in de Amsterdam Arena geweest als kind. En dat is met dit liedje natuurlijk de zee... die schuifers en die trompetten en alles weer, hè? Dit stukje vind ik het mooist. En dat was de zee van Treintje Oosterhuis. En ik weet het nog heel goed. In die Amsterdam Arena met al die boten van al die uh, ja, voetbal... Uh, uh, clubs die uh, in de Amsterdam Arena gingen uh, spelen. En uh, dat zag je dan groot op televisie. Nou, het was geweldig. In ieder geval, dat was de zee van Treintje Oosterhuis. En we luisteren nog steeds naar Zandvoort Lunch. En ondertussen wachten we nog even op de reacties die van, uh, ja, van de laatste prijswinnaar. Uh, uh, van uh, de vraag aan Greet. Misschien uh, is het leuk. Uh, uh, Greet heeft ook op een ander vlak nog het nieuws voor ons. Want er is binnenkort in onze regio een hele leuke beurs. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ik weet het. 14 april, zondag, van 12 tot 5, in Haarlem, Schalkwijk, in de Laan van Berlijn, in uh, het wijkcentrum De Wereld. Daar wordt een beurs georganiseerd, Er zitten leuke mediums, mooie collega's van me. En de entree is gratis, dus dat is altijd Zo, heel leuk. Zo, dat komt ook niet nee, vaak voor, nee, hè? dat komt niet vaak voor. En de consulten zijn maximaal 10 euro, dus het is voor iedereen echt toegankelijk. Dat wordt georganiseerd door het EPC, het Ethisch Paranormaal Centrum Kermerland. En die organiseren ook eens in de 14 dagen openbare avonden. En die houden dit jaar voor de eerste keer weer in jaren een beurs. Nou, wat leuk. Ben jij daar ook aanwezig? Ik aan zou zelf ook aanwezig zijn om consulten te geven en Zo. een zaalreading. Oh, ook nog? Ook nog. Leuk, ja. leuk. Dus noem nog iedereen daar te zien. Ja, noem nog één keer het adres. Het adres is Lang van Berlijn. Uh, Wijkcentrum De Wereld. En het is zondag van 12 tot 5. 14 april. Nou... Ik hoop dat iedereen het genoteerd een heeft. gratis entree, hè? Ja, ja ongelooflijk. Ja, dat is niet zeker. veel meer. Nee, nee. Maar het is waarschijnlijk ook gewoon een soort kennismaking... met Kennis de mensen die ook bij het spiriteren. EPC regelmatig ja, komen. Ja, ja, ja, zeker weten. Om, om Tenminste, die regelmatig komen aan, aan uh, mediums die daar ja, regelmatig komen. Ja, mediums die uitgenodigd worden om daar de openbare avonden te Ja, ja, ja want ik, uh, ik ben dan via Facebook wel geabonneerd op het EPC-centrum... Uh, en het valt mij echt op dat daar echt de goed ontwikkelde mediums uh, nee, altijd uitgenodigd worden. Hè? Mensen ja. doen wel eens van ja, maar het zijn vaak dezelfde. Maar weet je, je kan beter vijf ja. topmediums hebben staan. Ja. Als ik wil niemand afvallen, maar er zijn toch een heleboel mensen die een cursus doen en denken dat ze medium zijn. Ja. En je bent met mensen bezig, mensen zijn breekbaar, ja. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Je kan ja. niet alles zeggen. Nee, zo is het maar net. Dat klopt helemaal, Greet. Ja. Nou, we gaan hopen dat, uh, um, even kijken, Sandra Medenblik toch nog belt. En anders dan gaan we door naar de volgende. Ik heb ook inmiddels Rita Steeman uitgenodigd om uh, contact op te nemen. Ik heb je een pb-tje gestuurd. Laat even je telefoonnummer weten en dan kunnen we je bereiken straks. En bel anders even met 57 30393 zodat je aan Greet een vraag kunt stellen. Het is jammer, hè? we hebben hier een hele doos vol met... Ja, ja, ja. Dus je moet wel even bellen, hè? Ja, ja. Maar ja, we wachten nou ja. het even af. We gaan het allemaal zien. Uh, komend uh, komend uh, nou, een uur nog, of een klein uurtje. En dan uh, komt het helemaal ja, goed Ja, want dan deze is het over twee uur is het voorbij, ja, jongens. twee uur uh, is ja. het uh, voorbij, deze uitzending. En dan uh, gaan we gewoon nu even een stukje muziek luisteren. Ik uh, vertelde net al het eerste uur. Freek en uh, Suzanne uh, zijn, is een nu uh, ja, songwriters-duo, doel Ken jij ze? Uh, ja, ik heb uh, dinsdagavond zijn ze ook gedraaid geloof ik. Oké. Okay, ja, toen was uh, ja. Karim Elkebali hier... en die had het ook als een voorkunde meegenomen. Ja, want het is, het is eigenlijk zo... Ze zijn, op school hebben ze elkaar leren kennen... in een, in een band. Ze hadden, zaten alle twee in een aparte band, een schoolband. En uh, toen kregen ze samen een relatie... en toen zijn ze een songwriters-duo geworden. Oh, ik is altijd staan... heel andere dingen... als ik een leuke jongen, ja. jongen ontmoet op, op school. dan ging ik niet mee je zitten je zingen. Nee, nee, nee. <laughs> ja, onder de douche misschien. Oeh, oeh, oeh. <laughs> maar... Um, wat ik, uh, even verder met mijn verhaal. Oh, sorry. Uh, ik was nog niet <laughs> klaar. En, uh, en anders duurt het te lang. En, um, maar in ieder geval dit werd dus een songwritersduo. En ze zijn lekker muziek gaan maken. En nou is het al zo dat ze al meer dan een half jaar... met dit nummer ja. in de top 40 staan. Ja, en leuk, afgelopen he? week ja. zijn ze op nummer 1 beland. Ook, dus, ook nog. Nou, dus, wie had dat gedacht dat he, dat toen met elkaar ontmoeten. Dat is echt he? heel knap. Want in, ja. de, in dit wereldje er is een heel... Um, een ander soort uh, muziektoon. En ook een hele andere soort uitstraling. En daarom spatten ze zo uit. Oké. Okay. Maar we nou, gaan luisteren. Laat ze maar eens horen spatteren. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer hebt. Het was, was Suzanne Freek hier op Zandvoortse Radio. GFM Zandvoort, ZRM Zandvoort. Ze willen doorgaan, hoor je dat? Oké, okay, ja, ze nou ja, heeft er zin in. Ik kan ja. me voorstellen, als je op nummer 1 zit... Uh, dan zit je, dan je doorgaan, in de ja. Ja. ja, Trouwens, ik heb een, een nieuwe nummer 1 om, uh, om te bellen met ons. Ja, uh, want de andere dame die we hebben opgeroepen... die geeft geen gehoor. Dus we gaan door naar een volgende. En als volgende is uitgekozen Esther Koning, onze eigen Esther. Esther, als je luistert, zou je alsjeblieft contact met ons op willen nemen... via telefoonnummer 5730393. En dan uh, kun je een vraag stellen aan Greet Vermeulen. Ze zit met smart op je te wachten, Esther. We horen je zo en stuur anders even... Ik heb je een pb'tje gestuurd. Kan je ook even je telefoonnummer naar ons toe sturen. Dan nemen wij contact met jou. Weet je wat leuk is, Dolly, aan dit geval? Esther Koning kennen we natuurlijk als standvoorters allemaal. En dat is wel leuk. Dus als u Esther kent, bel Esther even op. En bel aan bijna thuis. Esther, je hebt gewonnen. Kom op. Ze woont in die ene flat waar heel veel mensen wonen. Tegenover de Ja. Dus dat is wel leuk. Dan kunnen al die buren nu aanbellen. En ze moet het leuk vinden om mij weer een keer te horen. Want ik denk dat. Dat ik de 15, 16 jaar niet gezien heb. Oké, okay, dat kijk, is ook leuk. Dus dat wordt ook weer eens tijd. Nou, ik weet Esther, zeker dat Esther nu gaat bellen. Bel even, of een um, PB even. Nog één keer de telefoonnummer, Dolly? 023 57 303 93. Is Dolly, kan... ik zit te kijken of jij hebt. <laughs> ik denk, dat hebt Dat doe je ik doe gewoon kijk, steeds. Kijk dat dan doe ja, je gewoon dan steeds. Dan wist hier op Greta hij kwam net voorbij... Ja, nou, ja, dat is wel grappig. Maar in ieder geval, je <laughs> uh, wij hebben ook al van het weekend... of uh, van afgelopen dagen, of uh, afgelopen donderdag hebben we, of nee, vrij, ja, ja, vrijdag, ja. vrijdag hebben we wat leuks gedaan. Hebben wij vrijdag wat leuks gedaan? Ja, ja, ja, er is daar ook een hele leuke foto gemaakt. Vertel, vertel. We zaten oh, in de wat? jury. Ja, ja was oh, dat was geweldig. We waren gevraagd om in de jury te zitten bij een leuk. talentenjacht. En um, dat, dat is in de Zaanstreek, die, de heel groots opgezette talentenjacht... En daar waren wij met z'n tweeën onderdeel van een vierkoppige jury. En nou, dat was zo ontzettend veel talent. Gaaf, zo hè? ontzettend veel. En zelfs degenen die het minst goed waren, waren nog goed. En daar moest je echt tegen zeggen van... jongens, ga alsjeblieft door en neem lezen. Want ja, je moest op een gegeven moment iemand af laten ja. vallen. Maar het was reuze moeilijk. En uh, binnenkort is de tweede ronde, uh, 5 mei geloof ik. Ja, en, de derde uh, alweer. Of de derde ronde ja. alweer, oké. Okay. Dus uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat, wat daar dan uh, Leuk, allemaal hè? gaat komen ja. aan talent. Maar jeetje, er waren twee vrouwen bij zich. Nou, dat was echt het dingetje van waar waren jullie al die tijd? Ja, ja, Waarom ja. kennen we jullie niet? Wat een artiesten! He? Ja, nee, daar Geweldig. was ik het helemaal mee eens. En Dolly ligt nog steeds wakker omdat ze graag uh, nog een paar mensen door had willen laten gaan. Eigenlijk iedereen, toch? Nou, iedereen is een groot woord, maar ik, ik, met spijt heb ik echt... Uh, ja, uh, ja, nou ja, goed. Je, je, je kan niet ja, iedereen door laten gaan, want dan doe je ook maken. geen rondes. Ja, je moet ja, keuzes ja. maken. Helaas, nee, dat helaas. Dat is zeker ja. waar, dat is zeker waar. waar we die ook keuzes moesten, moest maken, ja. en dat, dat, dat was ik net. Of oh. ik dit nummer nog een keertje zou draaien, want iedereen draait het natuurlijk. Maar ik vind het geweldig, nog steeds. Oké. Okay. Oh, dit is de verkeerde versie, nou ja, <laughs> laat maar op.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 Het duurt te lang. Ik wil bier, Frankie Beer en een cool Down Café. Hier op de Zandvoortse Radio. En uh, ja, het duurt zeker te lang, want we wachten nog steeds op een telefoontje. Maar we hebben iets anders bedacht, Dolly. Ja, ja zeker hebben we iets anders bedacht, want we gaan niet langer meer wachten... en loodjes trekken en achter mensen aanschouwen. Uh, degene die luistert nu en een vraag heeft uh, voor Greet Vermeulen... die kan inbellen. We gaan nu straks over naar het regionale nieuws. Het weerbericht en dan nog even een artiest in het licht. En daarna kun je dan uh, rechtstreeks... Nee, nee, nu, met, ze kunnen nu bellen ja, en dan gaan we Kun je rechtstreeks doen. met Greet praten. Dat houdt in dat je tussen nu en over uh, zeven minuten pakweg... Uh, kunt gaan bellen naar onze studio. Dan krijg je Roy aan de telefoon. En dan kun je na het uh, nieuws en weer een vraag stellen aan Greet Verme Vermeulen. Dus wil je dat graag, neem dan nu... Contact op met het telefoonnummer 023 57 303 93. 57 303 93. En we laten nu gewoon alle oproepen met de namen die we gehad hebben, vervallen. Degene vervallen. die een vraag heeft, mag nu gewoon gaan bellen. En dan gaan we nu natuurlijk op naar het regionale nieuws. En dan moet ik hem altijd even weer. Volkles. We het gaat er. Het gaat weer lekker met die regionale nieuws. Hoe kan dat nou? Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan volgt hier een update van het regionale nieuws lopen dinsdag, dat was dus eergisteren... is wijkagent Allon gestart met het project PolitieKids. Ik vond dat zo'n leuk initiatief. Ik ga u er iets over vertellen. Want PolitieKids is een landelijk project... dat al in diverse gemeenten gedraaid wordt, waaronder de Haarlemmermeer. Nou, en wijkagent Allon komt zelf uit de Halemermeer en vond het leuk om dat project over te brengen naar heemsteden. Nadat een aantal kinderen uit groep 7 van de Jacoba School in Heemstede... door de burgemeester waren beëdigd, zijn de kids de straat opgegaan. De kinderen zijn samen met de politie de wijk rondom de school gaan bekijken... om te zien hoe inbraakgevoelig de huizen waren. De kinderen hebben bij diverse woningen aangebeld... en een preventieadvies gegeven aan de bewoners. Het enthousiasme van de kinderen sloeg over op de bewoners... en de reacties waren erg positief... Ook hebben ze gekeken of er niet over de stoep gefietst werd en of er geen afval op straat gegooid werd. Op deze manier werden de kinderen actief betrokken bij hun eigen leefomgeving en konden ze hun ervaringen overbrengen op anderen. Dinsdag 9 april gaat de tweede groep van start en ook dan gaat er een veiligheidsprobleem in de speel- en leefomgeving van de kinderen aangepakt worden. Het doel is om het project op meerdere scholen in Heemsteden te kunnen gaan draaien... En als ik het dan zo lees, hoop ik dat het project ook doorgaat stromen naar Zandvoort. Erg leuk. In het speeltuintje aan de Martinus-Nijhofstraat is een speciaal soort zwam aangetroffen. De zogenaamde voorjaarskluifzwam. Deze komt normaal gesproken in Noord-Holland alleen voor in Bergen, maar is dan nu ook in Zandvoort gevonden. Experts vermoeden dat de zwam is meegereisd met de houtsnippers die de bodem bedekken van de speeltuin. En de ouders, uh, men wil de ouders waarschuwen, van kleine kinderen natuurlijk, omdat de zwammen giftig zijn. Dus mochten de kinderen daar gaan spelen, houd ze goed in de gaten dat ze niet aan die zwammen gaan zitten met hun vingertjes.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 en 30 juni weer het meest smakelijke weekend van het jaar worden georganiseerd. Dan een laatste berichtje. Naar het ambt van burgemeester van de, bur van de gemeente Zandvoort... hebben 25 personen gesolliciteerd. 16 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft... Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland... meegedeeld aan de gemeenteraad van Zandvoort. Van deze kandidaten hebben 22 personen een functie in een openbaar bestuur... en drie personen hebben een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2019 worden benoemd... en dan weten we wie de opvolger is van Niek Meijer... en of het een dame of een heer gaat worden... Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Want we hebben nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad in Zandvoort, hè, Roy? Nee, geloof ik niet. In ieder geval niet in mijn tijd. Dus, Alleen een uh, kinderburgemeester. Een, kinderbur een vrouwelijke kinderburgemeester. Ja, ja, maar nog ja. geen volwassen vrouwelijke ja. burgemeester. Dus het wordt hartstikke spannend. Ja, dit ik keer. heb ook nog een extra nieuwsbericht binnenkomen, okay. ver ja. van de pers. Want bij de, bij de Belgische grens is er een hondje aangetroffen. En hij is wit en hij heeft uh, zwart een beetje zwart haar. En hij, uh, ja, hij zoekt een nieuw baasje. Dus uh, ben jij het nieuwe baasje? Mail dan info at studiohonderd.com Dat was oh, het Oh, uh, ik moest kloppen, extra... want de bel doet het ja, niet. Die ja, hond. Ja, ja, die Jemig, hond. Mina hebben we bwm weer. We zitten serieus het nieuws te doen. Komt hij weer uit met een bericht? Nou, let u even niet om hem. Let u even op mij. We gaan naar het weer. Ik hoor twee uh, liedjes van elkaar. Ook. Dank u wel. En dan komt hier inderdaad het weerbericht voor deze donderdag en voor morgen de vrijdag. Goed, het is vandaag bewolkt en op een lokale bui na blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 11 graden en er waait een zwakke tot hooguitmatige zuidenwind. Tegen de avond klaart het geleidelijk op. Vanavond gaat het verder opklaren en de komende nacht zijn er weer flinke opklaringen. Mijn god, wat een opklaring allemaal. Het blijft droog en het koelt af naar 2 graden. Morgen starten we met veel zon, maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden. Gaan we ook nog even naar het weekend kijken, want in het weekend schijnt geregeld de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden. Lokaal is een enkele bui niet uitgesloten, maar over het algemeen is het droog. Hum, ik krijg... Hum, sorry. De wind waait uit het oosten tot noordoosten, is zwak tot mate van kracht... en de temperatuur gaat stijgen naar waarden tussen de 13 en de 17 graden. Heerlijk. Ik wens u alvast een paar mooie dagen toe. een kopje koffie drinken op het Zandvoortse strand zonder rochel. Dat was het weer. Het in en het licht... dat was de artiest in het licht. Ja, dan hebben we geluisterd naar uh, Gary Moore. En waarom staat hij vandaag in het licht? Het, is vandaag, uh, of het zou vandaag zijn geboortedatum zijn geweest. Robert William Gary Moore, zoals hij uh, bij zijn geboorte heette, genoemd is. Is geboren in Belfast op 4 april 1952. En overleden in uh, Estepona. En volgens mij ligt dat in Spanje. Dat wordt er wel niet bij verteld. Maar dat kan haast niet missen. Op 6 februari 2011. Hij was een Noord-Ierse gitarist. Um, ja, we kunnen er een heleboel over vertellen. Maar ik zie dat het klokje al aardig naar uh, nou, twee uur maar toe gaat. Door, hoor. Nee, nee, nee. Joh, nee. Uh, dus hij zou vandaag jaren geweest zijn. En dit nummer, dat uh, heeft ooit uh, Jan van der Oever mij opgeattendeerd. Vind ik zo'n mooi nummer, want we kennen natuurlijk Carrie Moore... eigenlijk van Still Cut the Blues. Ook een prachtig nummer. Maar ik dacht, ik ga deze eens een keertje van hem draaien. Daarvoor hadden we Sugar Lee Hooper. Ik weet niet of u haar herkend heeft. Uh, dat is de artiestenaam van Marja van den Toren... En zij was geboren in Scheveningen op 23 februari 1948... en veel te jong overleden op 4 april 2010 in Den Haag. Ze was een Nederlandse zangeres, presentatrice, entertainer... en een tv-persoonlijkheid. En ze stond natuurlijk vooral bekend om haar stevige voorkomen... de kaalgeschoren hoofd en haar felgekleurde jurken. En de mooiste nummers en bekendste nummers van haar waren de wandelclub, hè, je weet wel, Jo ja. met de Banjo, oh ja, ja, ja, ja. Wat oorspronkelijk dan van Jasperina de Jong was. En Oh, wat ben je mooi. Dat heeft ze ook zo'n mooie hit van weten te maken. Uh, het is vandaag haar uh, sterfdag... Um, hoe is dat zo gekomen? Want ze was natuurlijk vrij jong. Op 28 maart in 2010 was ze gevallen met haar scootmobiel... waarbij ze haar heup brak. En tijdens de hieropvolgende operatie... kreeg ze een hartstilstand en zuurstofgebrek... waardoor ze op 4 april 2010, dus 9 jaar geleden, overleed. Goed, tot zover de artiest in het licht. En heeft u nog een vraag voor Greet? Dat kan. Bel dan naar de studio 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dat is onze ZFM Hotline. Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch, hier op uw Radio. En uh, vanaf volgende week staat er weer een win- en deelactie op de planken... Bij onze, op onze Facebookpagina Zandvoort Lunch. Dus voeg ons vooral toe op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws... over ons programma of uh, leuke nieuwtjes en weetjes wie wij te gast hebben. En, uh, en de prijsvertrekking van deze win- en deelactie zal plaatsvinden op uh, 20 april... En 20 april is, uh, is Vintage at Zandvoort op Parkeerplaats de Zuid. En daar gaan wij uh, live uitzendingen van 12 tot 4 uh, uur in de middag uh, live op Vintage at Zandvoort. Dus dat is wel leuk, hè? Dat is heel leuk, dat wordt uh, uh, super gezellig. En uh, we hopen natuurlijk dat er uh, mooie prijzen te vergeven gaan zijn. En, nou, uh, ik weet er eentje, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja. Het, het, het gebeuren bij vintage is al een prijs op zich natuurlijk. Hè? Ja, zeker Leuk weten. gebeuren met al die prachtige auto's. Ja, het hele en de gezellige kramen. En dit jaar gewoon het hele paasweekend. En ze hebben gewoon een extra ja. dag eraan gekoppeld. Leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Gezellig hoor, leuk. Ja, dus, uh, ik zijn blij nog dat ik er, er paar een paar uur bij mag zijn. Zeker weten. En uh, dat wordt een hele leuke, gezellige uitzending. En uh, ja, wij zijn bijna alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Dus we gaan gewoon nog even een plaatje draaien. En dan komen we zo meteen uh, bij u terug. Om afscheid te nemen. Nou, maar dat bestaat niet, toch? <laughs> afscheid nemen bestaat niet? Ja, dat zegt nee. Borsato. of bedoel die bors... ik, die zeggen wat meer <laughs> dingen. <laughs> en anders gaan we gewoon naar Greet. En dan, dan hoeven we ook geen afscheid te nemen. Nee, Greet nee. gaat zingen over het witte licht. Ja. ja. <laughs>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 I'm Ja, aan gezelligheid kan ook een einde komen. En dat, die einde is nu uh, ja, gekomen aan dit uh, laatste uur van Zandvoort luncht. En uh, ja, wat een uh, gezellige uitzending was dit. Samen met uh, Greet. Greet, bedankt. Graag gedaan. En we horen jou allemaal terug 3 mei. Die zeker weten. En ik hoop dat de mensen dan echt of een bericht gaan sturen of gaan vragen. Ik verstel. dus nou, ik zeg nooit negatieve dingen. Want daar zit de wereld mee vol. Dat hoef ik niet te doen. Zeker. Ik voorspel ook niet dat ze doodgaan. Nou, dat, dat is... Uh, Super, hè? Dat wilde ik net niet zeggen, maar dat is wel belangrijk om even te melden. Zeker. Weten. En je gaat natuurlijk ook discreet om, hè? Met, ja, zeker uh, met, Een beetje met de zeker privacy weten. van de mensen, ja. ja. Nou, we gaan natuurlijk ook door gewoon hier op de Zandvoors Radio. En um, met welke programma's allemaal, uh, Dolly? Ja, we gaan straks door met Bart van der Meer... Met het programma Matchbox. Wat een aantal decades uh, overstijgt van de, van de popmuziek. En uh, Bart die weet daar van alles van. Een wandelende muziek. Anders die heel erg leuk om te horen. En weer van die nummers waarvan je zegt. Van, die heb ik lang niet gehoord. Dus blijf luisteren. Daarna is er een even, even een pauze. Want uh, normaal gesproken komt dan Hans Wassenaar. Maar die is er vandaag niet. Dus dan gaat onze non-stop het even overnemen. Tot aan zes uur. Zes uur, dan komt Jong Zandvoort. En na Jong Zandvoort, Alternative FM. Met een prachtige nieuwe band die live komt spelen hier. Nou, het wordt weer gezellig op de Zandvoortse Radio. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Greet bedankt. Dolly bedankt. Graag gedaan. En u bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Wat dan tot zijn gauw. we er weer? Doodoy. Vanaf maandag natuurlijk Zandvoort luncht. Dag.